9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De politie wil via grootschalig DNA-onderzoek. alsnog de identiteit van het hulmeisje achterhalen, schrijft de Telegraaf. Volgens de krant hebben justitie in Nederland en Duitsland. toestemming gegeven voor een groot DNA-verwantschapsonderzoek naar het vermoorde meisje. In Nederland had een soortgelijk onderzoek succes in de moordzaak van Marianne Vaatstra. Het naakte lichaam van het onbekende meisje werd in oktober 1976 gevonden op parkeerplaatsen De Hul in Maarsbergen. Bijna 40 jaar later is haar identiteit nog steeds niet bekend. De VVD gaat een initiatiefwet indienen om stemmen via een beeldscherm mogelijk te maken. Kiezers zouden volgens de partij hun keuze via een computer moeten maken. Daarna wordt er een biljet uitgeprint dat in de stembus gaat. Aan het eind van de dag worden de biljetten elektronisch geteld... Bij de oude stemcomputers werden gegevens elektronisch opgeslagen, wat fraudegevoelig gevoelig bleek te zijn. In Bangkok zijn acht mensen omgekomen nadat in het hoofdkantoor van een bank een blusgasinstallatie in werking was getreden zonder dat er brand was. Werklieden waren bezig met onderhoud aan de brandwerende voorziening in het gebouw toen de installatie plotseling aansprong. Zo'n installatie bevat een gas dat zuurstof onttrekt aan een ruimte zodat een brand uitdooft. Zeven mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen. De slachtoffers waren werklieden en een beveiliger. Mensen met een hoog inkomen gaan sneller naar de tandarts en mondhygiënist dan mensen die weinig verdienen. Volgens het CBS gaat 90% van de mensen met een hoog inkomen naar de tandarts. Tegenover 70% uit de twee laagste inkomensklassen. In totaal gingen acht op de tien Nederlanders afgelopen jaar minstens één keer naar de tandarts. Het weer, helder, het vrieslicht en het wordt vanmiddag een graad of 11. Steeds meer bewolking eh, wel. Morgen groot deel van de dag bewolkt, maar later breekt steeds vaker de zon door. En het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Seholka van de ANWB.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 Zaterdagmiddag, Joris Spargo. de groep met uh, onder meer uh, ja, de, de Zandvoorter daarin. René van Colum, jawel. Ja. De drummer van de band, de Spargo. en hip hop hop. Het is zeven over drie, hip hop hop, wat gaan we doen? <laughs> ja, we gaan uh, tegen de klok van half vier uh, gaan we bellen met Marieke Fransen. Want sinds gisteren hebben we weer een nieuwe onderneming in Zandvoort erbij...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 Als je dat omdraait, hè? Ja, dan kom je een aardig eindje hoor. 023 57 93. En je wint de twee vrijkaarten. Is hier Sarah Larsen. was the last. My was De beste plaat uit Europa in de Eurobreakdown. Gepresenteerd door Maurice Mulder. En deze van Sarah Larsen vind je uiteraard ook in de lijst terug van ons. Zo gaan we weer naar Duintjesveld, naar Jofferes. Het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd. 3-0, stond het net. 3-0 tegen BW Nou Ik ben benieuwd hoe de laatste paar minuten van die wedstrijd gaan verlopen en verlopen zijn. Dat horen van Jofferes naar deze van de Fornamblants. Hier is WhatsApp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 We dus schakelen weer live over uh, naar Duitsersveld. Naar uh, Joop, naar slot van de eerste helft, Joop. Ja, maar uh, waar ik niet de tijd heb, want de tijd staat stil. Dat is heel raar, ik heb dus geen idee hoe lang we nog moeten spelen. Nee? Dan wil ik een minuut te spelen, ja. Maar, wat dit stil staat, dat was uh, de teller voor de doelpunten. Want uh, ik heb er ondertussen twee mogen noteren. Uh, tijdens het uh, nieuws uh, uh, schoorde of uh, uh, nee Buitenveldert, uh, Blauwwit... Uh, uh, ...beursbengels, uh, via een penalty... Hensbal van Zandvoorten, die dan meteen een gele kaart kreeg... ...ik kon niet zien wie het was... ...maar het was in ieder geval een Hensbal: ...en de bal ging op de stip, terecht, denk ik... Um, ...en uh, ook die, die, die, uh, die gele kaart was terecht... ...hoewel, deze scheidsrechter heeft er gewoon ik nu al zes uitgedeeld... En in mijn ogen kan hij dat niet aan... Dan is het, ...dat is niet goed, laat ik het zo zeggen... Um, ...en nu zojuist uh, zat ik weer op jullie... Uh, ...nee, laat ik zo zeggen... ...ik leg net mijn pen neer om, om jullie te gaan bellen... Uh, ...voor een doelpunt... Toen uh, to was het, het uh, doelpunt van Zandvoort werd gemaakt uh, door Boy Vissen uit de corner. Prachtig mooie goal, goed, uh, ge goed gekopt achter de doelman van uh, buiten... Uh Nee, ik ben helemaal vol van buitenveld. Ja, ik hoor het, uh, Jan. <laughs> Blauw-wit. <laughs> <laughs> buitenveld op een volgende week. Maar goed, um, het staat dus 4-1. Ja, is eigenlijk is het natuurlijk al een, een soort van, van een einduitslag. Want normaal gesproken wordt dat dood in de, in de, in de rust. Uh, staat die doel uh, teller op 4-1. Je weet niet wat het gaat worden. dus slotte, we eerlijk zijn. Uh, Voorlopig heeft uh, heeft het op dit moment een heel klein beetje moeilijk. Het is een klein beetje druk van Blauw-wit op het Zandvoortse doel een hele handige linksbuitenspeler die echt hele mooie bewegingen maakt en ontzettend snel met zijn been is die maakt het leven zuur van Jan Zonneveld en Justin Luijten aan de linkerkant van de Sanderse verdediging dan komt die bal wordt naar binnen gestoken wordt niet gerekt. Doelpunt? Nee, geen doelpunt gelukkig. De bal die stuitte de vlak voor uh, uh, Joris Schmid, die kon hem gelukkig nog net pakken en dit is meteen het eindsignaal van deze scheidsrette uh, in een wedstrijd die voor Zandvoort op dit moment erg goed verloopt uh, natuurlijk even afwachten wat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 No heroes, villains, one to blame. While we'll roses we'll build stage and the thrill, the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, on oh, this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our En voor deze zonnige zaterdagmiddag. Wat een mooi weer is er buiten. Heerlijk gewoon. Jorge Gaggo in Stol de Show. Nou, aan de telefoon hebben wij Marieke Vrozen. Goedemiddag Marieke. Goedemiddag. Goedemiddag, je klinkt nog helemaal fris en fruitig na de feestje van gisteravond. Fruitig. Ja, ja, ja, ja. <laughs>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 Dat, dat, is, dat valt je te loven, om het zomaar eens te zeggen. Dankjewel. En uh, ik, wens, ik, ik, ik hoop dat het inderdaad laagdrempelig is... want het is, het is niet niks als je je, je, je body en soul en je voet... aan een derde moet vertellen. Nee, dat is, dat is absoluut niet. dat daar ben ik helemaal met je eens. Maar ik probeer daarin gewoon heel open en eerlijk te zijn... en iedereen welkom te laten zijn... Um,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 in de uitzending bij CFM, Marike Fransen. Marike, dankjewel voor het leuke interview. En uh, ja, de plaat die we erachteraan draaiden... draaiden we speciaal voor jou. de Body Buddy Soul. My Thai was dat. Zodra dan komt hij eraan, even de middag... en we knippen hem even in twee stukken... want er is weer zoveel te doen in Zandvoorts. Maar eerst deze van 10CC. Albert-Jan is over tijd. <laughs> ja, echt waar. Albert-Jan is over tijd. Het gaat wel erg snel. Het is, het, het is tien over uh, half vier. En we gaan hem doen, de evenementagenda, in twee stukjes. Deel 1. Ja, allereerst uh, uh, hebben we het over het Zandvoorts Museum. Want daar is een eerbetoon aan Frans Molenaar. Modejournaliste Fiona Hering heeft gistermiddag de grote overzichtsexpositie... van het werk van couturier Frans Molenaar in het Zandvoorts Museum geopend. De vriendin van de grote modeontwerper haalde in haar openingspeech... een groot aantal humoristische en memorabele herinneringen... aan de grote modeontwerper op. De expositie is een eerbetoon aan Frans Modelaar... die in de Zandvoort opgroeide. Hij overleed in maart 2015, maar zijn werk houdt de gedachte aan hem levend. Een prachtige tentoonstelling die heel veel van zijn werk... in de modelwereld laat zien. De expositie is tot 8 mei in het Zandvoortsmuseum te bezichtigen. Het Zandvoortsmuseum aan het Gastersplein is woensdags tot en met zondags geopend... van tussen 1 en 5 uur. Dan gaan we naar de babbelwagen. Dat is vandaag de twaalfde.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 Pas zo'n plaat, heerlijk hè.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 hij heeft al zes of zeven gele kaarten uitgedeeld. En dit was keihard een donkerrode kaart. Maar ja, hij heeft het niet gegeven. het uh, lag buiten het stafzoomgebied, ook dat nog. En die vrije schop ging mis. Dus Zandvoort, uh, ja, er staat al steeds een 4-1. Nu is het weer een mooie visser. Die probeert er doorheen te komen. Ga je toch een hele mooie plaats Weer staan. Daar gaat hij, niet hij bij. Hey, hey, hey. wordt he, van buiten zomer. Maar dat was het zie je zeker niet. Nog een keertje breed. Ja, staan. En dan komt die... Komt die...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 goed resultaat op dit moment. En ook gezien de stand bij VVC tegen Buitenvelden. Want daar is het tot nu toe nog steeds 0-0. En dat zou voor wat erg gunstig zijn als dat zo mag blijven. Dan gaat Zandvoort zomaar over Buitenvelden heen. Dan moeten ze nog wel die verhalen, wedstrijd tegen ZSGO uh, winnen. Maar dat is uh, voor later zorgen. Voorlopig uh, mag uh, Blauw Wit een, een, een, een vrije schop nemen op de helft van uh, Zandvoort. Net over de Dan gaat die bal komen. Diepe bal. Uh, um, Blauw Wit heeft haast maar ze komen er niet doorheen. Weggewerkt daar door Maurice Mol. Uh, Weggekopst. naar, even kijken wie is dat. Ik kan het niet goed zien. Uh, Jans Hannevelt in ieder geval neer aan de bal. Nee, Koen mag uh, gielsen. Koen mag Koen met de snelheid. Uh. Ga er recht 16 meter in Hij geeft hem Ja, hij ziet het goed. Hij ziet het goed. De keeper stond echt een paar meter voor zijn goal. Hij zag het echt goed. Maar de, de afwerking was niet goed. De bal ging huishoog over het doel heen. Maar in ieder geval, de intentie was goed, hij heeft goed gekeken. Uh, maar de techniek was niet aanwezig om die bal alsnog tot het doelpunt te verheffen. Nou, dat uh, gaat zo is de hele tijd al door. Goed... Uh bal in de ploeg houden, dat is erg goed, erg sterk. Dat is goed verzorgd op dit moment. En dat, uh, dat moet je ook hebben als, als je kampioen wil worden in, de, in die derde klasse. Goed, we uh, spelen in de 15e minuut op dit moment. Uh, keeper van uh, Blauw-Wit mag die bal weer in het spel brengen. En de stand nog steeds 4-1 in het voordeel van Zandvoort. Dankjewel, Joop, voor uh, die moment. En straks, uiteraard, meer van Joop Fres. Andere wedstrijd die vandaag uh, gespeeld wordt, is uh, de wedstrijd van de veteraan 1 uh, Albert -Jan. En die is om drie uur begonnen. Die is om drie uur begonnen en spelen vandaag uit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 Of vrienden, Once I was En dat was de zin van Lucas Graham Jordan, seven years.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 I need a hand.